Uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. 2400 mensen die veroordeeld zijn tot celstraffen lopen vrij rond. Ze moeten wachten tot er plek is in de gevangenis. De wachtlijst groeit iedere week door het tekort aan cipiers... blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sommige veroordeelden worden eerder vrijgelaten met een enkelband. De rechtspraak en een deel van de Tweede Kamer is niet te spreken over die maatregelen van de minister... ...omdat ze vinden dat straffen moeten worden uitgevoerd zoals ze zijn opgelegd. President Biden zegt te overwegen om de zaak tegen Wikileaks-oprichter Julian Assange in te trekken... Dat verzoek doet zijn thuisland Australië al langer... omdat Assange volgens de Australische premier al een substantiële prijs heeft betaald. Er zou geen belang meer meegediend zijn om hem nog langer vast te houden. Assange probeert al meer dan tien jaar om uitlevering aan de VS te voorkomen... en zit al jaren in een Britse cel. In Schiedam heeft de politie een verwarde man opgepakt. Volgens Omroep Rijnmond gooide hij brandende voorwerpen uit het raam. Daardoor vatte een geparkeerde auto vlam... Ook dreigde de man brand te stichten in de woning waarin hij was. De politie heeft op de ramen van het pand geschoten met beanbags, zakjes met lode kogels. Doel daarvan was om het eventuele gas in de woning te laten ontsnappen. Of er ook echt sprake was van ontploffingsgevaar in het huis in Schiedam is niet bekendgemaakt. In de kwartfinales van de Champions League heeft Barcelona gisteravond met 2-3 gewonnen op bezoek bij Paris Saint-Germain. Atletico Madrid kwam ook in actie. Zij wonnen thuis met 2-1 van Borussia Dortmund. Komende, komende dinsdag zijn de returnwedstrijden. Dan zal blijken wie het tot de halve finales van de Champions League schoppen.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 Ik kan wel zeggen wat ik fantasieer, wat ik met je wil, en ook nog wel wanneer Je kan er raden, want je zegt zelf, als ik je vertel. dat ik van maar ik kan veel beter zwijgen Van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk Wil je daar mijn nacht kijken? tot ik alles van je met weet Met alle mensen ben gelijk en mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten wennen tot je ook iets in mijn ziekte? Wil je alles nog leren kennen maar misschien wil jij dat niet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 Zes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 today